7 uur. Raymond Seré met het NOS om de Noord-Syrische stad Kobani gaat onverminderd door. Het lijkt erop dat de jihadstrijders van IS een nieuw offensief zijn begonnen... ondanks het feit dat ze vaak vanuit de lucht worden aangevallen door de internationale coalitie. Sinds afgelopen nacht voerden Amerikaanse gevechtsvliegtuigen opnieuw zes aanvallen uit. Volgens Koerden in de stad bij de Turkse grens zijn er ook vandaag weer hevige gevechten. IS heeft de stad omsingeld en voert aanvallen uit van drie kanten. De Koerden zeggen dat ze alleen vannacht al zeven aanvallen hebben afgeslagen. PvdA-politicus André Duivenstein wil na de eerste kamerverkiezingen in mei 2015 stoppen met zijn kamerlidmaatschap van de Senaat. Hij is al enige tijd ongeneeslijk ziek. De 64-jarige Duivenstein was 12 jaar kamerlid van de Partij van de Arbeid-fractie en zit sinds 2013 in de Senaat. Hij staat bekend om zijn gedrevenheid en ook om zijn scherpe uitlatingen. Duiverstein is niet enthousiast over de samenwerking met de VVD. Hij uit in januari in een interview forse kritiek op partijleider Samsom die het zou ontbreken aan moreel leiderschap. In een woning aan de Johan Gerardsweg in Hilversum is een verdacht pakketje gevonden. De explosief opruimingsdienst onderzoekt of het gaat om een explosief. De politie spreekt van een zelfgeknutseld pakketje ter grootte van een soeplik. Agenten zijn vanochtend na een tip naar de woning gegaan om een van de bewoners te arresteren, maar die was niet thuis. Twee andere bewoners zijn wel aangehouden. In het huis is een grote hoeveelheid hennep gevonden. Uit voorzorg zijn 27 woningen in de buurt ontruimd. Een aantal straten rond de woning in Hilversum is afgezet.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hit van Europa. Met Maurice De 24ste jager alweer, aflevering 41. We maken vandaag 10 oktober 2014 nieuwe aflevering van de Euro Breakdown. Deze week hebben we 17 stijgers, 7 zittenblijvers, 14 dalers. En anderhalf nieuwe binnenkomer. Ik denk anderhalf, ja, eigenlijk twee. Eén keer hebben we al eerder in gestaan. Nou, de snelste stijger is uh, in handen van een nieuwe binnenkomer. Schrik niet. Ga ik raak straks voor klappen En we hebben twee snelste dalers, maar liefst met 10 plaatsen: Missen Props en Calvin Harris. Helaas is uh, Mark Foster samen met Sido met hun nummer au revoir... En One Republic met het nummer Love Runs Out. Uit de lijsten van deze week verdwenen. Ik heb de lijsten van uh, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus... en ga zo maar door Polen, Malta, Luxemburg. Allemaal weer ja, naar uitgespit voor je. Zodat we weer de mooiste top 40 gaan horen. De top 40 van Europa, van dit continent... We gaan kijken naar de andere top 40 Kijken wat er dit weekend te doen is. En natuurlijk veel muziek met de artiesten in de top 40, en we beginnen met nummer 40, die is in handen van Sam Smith. I'm not the only one. Vorige week nog op 38, twee weken in de lijst nu. You and me, we made a vow for better. Me down, put the proofs in the way it hurts. En dan gaan we kijken naar de nieuwe binnenkomer van deze week. Die vinden we op nummer 39. Dat is een nummer van Martin Tunggevaag met Wicked Wonderland. Hij is al eerder ingestaan. Kijk naar twee weken geleden om precies te zijn, stond hij op nummer 33. Toen is hij helaas uit de lijst verdwenen. Maar hij is nu weer terug met een nummer Wicked Wonderland. We're gonna thrive I We'll be De vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. En dan gaan kijken naar met nummer Maurice Mulder. En op nummer 38 vinden we Sigma Changing. En dat doen ze niet alleen, Sigma. Nee dat doen ze samen met Palomo Faith. Trying to find a better view This ain't me Met hun nummer geen En dan ben ik toch benieuwd hoe onze zuidenburen hun genoteerd hadden. Nou, dat ga ik je vertellen. Bij hun staat hij op nummer 6: Maar ja, zoals ik net al zei, ik heb diverse landen. Eigenlijk heel veel landen. Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië. Luxemburg, Spanje, Slowakije, Roemenië, Portugal, Zweden, Tsjechië en ga zo maar door. Dus kijken naar de top 3 van België. Er staat op nummer 3 de home van Dothan. Staat uh, niet in de Eurobreakdown. Welke ook niet in de Eurobreakdown staat, is nummer 2 van België. Wait till tomorrow! Yves V, Reggie en Mitch Crown. En dan staat er wel in, in de Eurobreakdown op nummer 1 in de top 20 van België. Take me to church van Roger. Bij staat hij de tweede week in de Your Breakdown. Ik ga nog niet verklappen welk nummer. Vorige week stond hij op nummer 36. Kijken op nummer 37 zijn we toegekomen. Daar staat Kiesja met Hideaway. Hoogste notering ooit op nummer 10 en vorige week nog op nummer 30. Kelvin Harris met Summer staat op nummer 36. Kelvin Harris met Summer is de een van de twee snelste dalers. Van deze week met maar liefst 10 plaatsen. En op nummer 35 vinden we deze. Oh, ik wil een goede schrijf naar beneden halen. En deze kennen we van Pitbull.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 This way. This way. I was born Real right. in a frame. In my Mama said that every word but my name mm -hmm. I'm right. the best That's right. you've ever had. That's right. If you think I'm burning out, I never am. Right. Down, the Ready Euro Breakdown. 40, uh, welke 40 nummers? Mijn. Welke tien nummers we nu hebben gehad? Ga ik je verklappen? Op 40 stond Sam Smith met I'm Not The Only One. Op nummer 39 Mar Martin Trangevaag met Wicked Wonderland. Op 38 Sigma samen met Paloma Faith met Changing. Op 37 was voor Keisha Hideaway. 36 voor Calvin Harris met Summer. Op 35 Pitbull samen met John Ryan met Fireball. Op nummer 34 Mr. Propt. Zijn nummer van Waves... Nummer 33 Milk Chant Stolen Dance. En 32 die is blijven zitten deze week. Stond vorige week dus ook op 32. En hoogste notering ooit, nummer 30. Dat is het nummer van Tavlo, met stay high, oftewel habits. En je hoort hem zojuist Maroon 5 met animals. Het is half vier. Nou, de enige echte top 40 is natuurlijk de Hero Breakdown, maar we bedoelen hiermee de Nederlandse top 40. Die altijd op uh, de landelijke radiostations te horen is. Kijk even in de vogelvlucht doorheen. Want op nummer 40 vinden we daar Wiggle van Jason Brulo samen met Snoop Dogg. Gaan we naar nummer 30 Changing. Sigma samen met Flama Faith. Dawn van Etcherin staat op 29 daar. Op nummer 27 Hammer met Calvin Harris. En dan gaan we even kijken naar de top 10. Enrique Iglesias samen met Jean-Paul... en een hoop anderen met hun nummer By Lando. Op nummer 9 vinden we Shower van Becky G. Sam Smith met Stay With Me op nummer 8. Op nummer 7 Magic met hun nummer Rude. En mijn grote vriendin Ariade de Grande... met Break Free vinden we op 6. Megan Trainer All About Dead Face op nummer 5. The Script Superheroes op nummer 4... Prayer in, uh, in Sea van Lily Wood en de Prick op nummer 3. Jordan heeft bij mij Fireball met Pitbull van Pitbull op nummer 2. En Blaine van Calvin Harris staat op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Got She's maar we zijn natuurlijk benieuwd wat in de Eurobreakdown op nummer 30 staat: Dus Everybody dit nummer? Josie.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 And me too Take Me To Church. Nummer 29 slaan we over. Dat is Jason Derulo samen met Snoop Dogg. Met hun nummer wi Wiggle. En we gaan door naar nummer 28. Met Sue Faded. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Baby Eenheid uit de Chinese oudheid. Van zo, Maar dat is in dit geval niet dit geval, is de band. Met een nummer Fedet op nummer 28. De Euro-breakdown: de countdown of the continent. En we gaan door naar nummer 27 met een mooie nummer van George Ezra, Budapest.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 Oh, do you? Ooh, ooh, If you take my hand, but for you Ezra met Budapest. De Euro breakdown. Gaan we door naar nummer 25. Want we slaan er één over. Ja, we slaan er één over. Echt waar. Ariane Grande samen met Iggy Azalea met Problem. Die slaan we over. Deze week op nummer 26. Vorige week op nummer 17. En dit is Die Evener. Hateout Lines, tweede week in de Euro Breakdown. Vorige week nog op 33, maar nu dus op nummer 25. The clock is ticking, it's last couple of clocks, and they won't I'm <laughs> Benjamin de Precafé vol nummer 15 zit hier even naar fade out lines op nummer 25 in de Euro Breakdown. Kan even terugkijken wat we de laatste tijd hebben gedraaid. De eerste 10 nummers die heb je al gehoord van, van 40 tot 30. 30 tot 25 vinden we op 30. Hogeet, take me to church. Op nummer 29 vinden we Jason Derulo samen met Snoop Dogg. De hoogste plek, die die heeft gehaald, is nummer 4. Maar ze is dan nu op 29 en vorige week op 31. De Chinese gewichtseenheid Tzu. Nee, dat heet natuurlijk de, de, de bin Tzu. Op 28 met hun nummer Faded. Op 27 vinden we George Ezra met Budapest. Ariane Grande, die er maar liefst drie keer in staat in de complete lijst. Met haar nummer Problem op nummer 26. En die Evernor met fade-out lines op nummer 25. Misschien is het wel grappig om te kijken naar de Chinese top 20. De Chinese, helemaal aan de andere kant van de wereld. Dan vinden we Linkin Park op nummer 20, met New Divide. Chen Weiting... Today finally no wrong op nummer 19. Boom Boom pow van de Black Eyed Piers op de 18. Boom Boom pau. Ze lopen een beetje achter de avond. tot nummer 17. Hebben we Lady Gaga met Poker Face. 16, James Heysel. Princess. Katy Perry waking up in Vegas op 15. Mariah Carey staat er zelfs in. Met Obsessed, op 6 tot nummer 14. Als we kijken naar de top 10 vinden we Jam All About You. Op nummer 9, Ivana Wong. Big Bang. You Know 3000. Joshua zijn allemaal de muziek. Uh, Ciao Pak Ho, loving you op nummer 7. Rubberband met Chang. Op nummer 6. David Queda When Love Takes Over, samen met Kelly Roland op nummer 5. Karin. Kerry N ik weet niet hoe je dat uitspreekt of ze is Chinees. Op nummer 4. Zrik niet wat straks op nummer 1 staat hoor, daar. Maar op nummer 3 zie ik Shakira met Shewol. Op nummer 2. Empire of the Sun met nummer We Are The People. En nummer 1 daar, jawel, echt waar. Party In The USA van Miley Cyrus. Nou, wij gaan snel door met nummer 24. Nieuwe binnenkomen en tevens ook de snelste stijger van deze week. En dat is de band One Direction met Still My Girl. 16, we want the same things, we dream the same dreams, alright? Het Verenigd Koninkrijk natuurlijk. Op nummer 23 vinden we het nummer Charlie. XCX en En op nummer 22, vorige week op 23, Marlin Rodet. When the beat drops out.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 Hè? The Euro hè? Marlon Redette, die komt uit Londen in 1983. In uh, 2012 bereikte hij uh, voor het eerst in de Nederlandse top 40 met het nummer... Uh, de, de, de, New Age. Ik ken hem niet, maar oké. Okay. Duitsland, in Oostenrijk en Zwitserland werd het een nummer 1 hit in 2011. Wel. In 2012 kwam pas de Nederlandse top 40 in. Hij heeft drie mooie singles gemaakt: 2011 dan New Age, in 2012 Anti Hero, Anti Hero, Brave New Warp. en dit jaar When the Beat Drops Out. We hebben dus 23 overgeslagen. Charlie met Boomclap vorige week op 22 één plaatsje gezakt, Eén plaatsje gestegen was deze Marlon Rudet When the Beat Drops Out. Is, hij is blijven zitten, het volgende nummer. Dat is de script Superheroes. Maar voordat we dat naar gaan luisteren... gaan we even kijken naar de top 10 van Zweden. Die is altijd wel leuk, vind ik. Shake It Up van Taylor Swift daar op nummer 10. Heroes van Alesso en Tavlo op nummer 9. Milky Chance met de nummer Stolen Dance op 8. Magic Root op 7. John Legend All of Me op 6. Breyer in team Lily van Lilywood op nummer 5 daar. Sia Chandelier op nummer 4. Ook zo'n heerlijk nummer. Megan Trainer, All about That Base op nummer 3. Aaron Chupa I'm mijn Elba Traios. een op nummer 2. En Kelvin Harris samen met John Newman op nummer 1. Met hun nummer Blame. We zijn bijna aangekomen aan het einde van het eerste uur van de Euro Breakdown. Volgende uur hoor je de top 20, de laatste nummers, weken je welke op nummer 1 staat. Maar nu gaan we eens luisteren naar The Script. Met hun nummer Superheroes. En dan 20, 19, et cetera. Ga maar door. Ook de weekendagenda. Krijg nog een beetje file nieuws van me. En de klein tipje van de sluier wat er tussen 75 en gaat gebeuren. Nou dat was een luister. Life she has seen all oh the meanest side of me. They took away the prophet's dream, for a Alleen een beest in de belly, is so hard to taken too much hits, bij, watch hem explode. Je ziet er in heart, a fire in